Kees Groot met het nws journaal Bij de grote antiterreuractie in Vorst bij Brussel is één verdachte om het leven gekomen. De politie is er nog op zoek naar twee andere mannen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs op 13 november. De overleden man is volgens de Belgische justitie niet hoofdverdachte Salah Abdeslam... Een deel van Vorst werd vanmiddag met veel machtsvertoon afgesloten. Dat gebeurde nadat een poging tot huiszoeking uitliep op een schietpartij. Daarbij raakten vier agenten licht gewond. In Jemen zijn zeker 41 mensen omgekomen door een luchtaanval op een markt. Minstens 75 mensen raakten gewond. De luchtaanval werd uitgevoerd door de door Saudi-Arabië geleide coalitie. Die steunt de Jemenitische regering in de strijd tegen Houthis en andere rebellen.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 De toekenning van de Willemsorde aan het korpscommandotroepen is verkeerd gevallen bij nabestaanden van slachtoffers van de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Volgens het comité Nederlandse Ereschulden hebben de commando's in de koloniale tijd gruwelijk huisgehouden met martelingen en willekeurige executies. Het comité wil excuses. Het korpscommandotroepen kreeg vandaag de van koning Willem-Alexander de militaire Willemsorde uitgereikt voor het optreden in Afghanistan.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 Het weer, opklaringen, vannacht is het vrij helder en koelt het af tot iets onder het vriespunt in het binnenland. Morgenochtend is het eerst nog grijs, maar later breekt de zon door. In de middag wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Live vanuit de studio van Radio Zandvoort ZFM.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 om het zo maar eens in Duits te zeggen. Nou, ik weet niet of er al veel Duitse toeristen zijn hier in Zandvoort. Eh, maar om even tot rust te komen voor alle toeristen: eh, George Michael. En eh, die zingt live: My baby just cares for me. De man eh, virtuoos in de popmuziek. Waagt zich ook aan het jazzy-repertoire. Ja. En hij krijgt nog applaus ook. Nou, fantastisch. Yes. my baby don't care for shoes my baby don't care for clothes my baby just cares Some places, a little bit, is the nightiest style. You can even drink and Martin and smile. There's something he can't see. My baby don't care. I won't know who's there. My baby just cares for me. Come on.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 music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 En die hebben zich dan gewaagd aan werk van Abba. Abba zal ik nu zeggen, nee, helemaal niet Abba. Het is een heerlijk uh, nummer en het heet The Winner takes It All. Nou, wat willen u nog meer zo op de zondag? Dat u alles mag pakken wat u hebben wil.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 At the risk With those millionaires When I take my sugar to tea I'm as ritzy as I can be Cause I never take where well the gang goes When I take my sugar to tea gang knows when I take my sugar to tea and every sunday afternoon we forget about our cares we're rubbing elbows at the ritz with all those billionaires when i take my sugar to tea i'm as rich as I Take my sugar, take my, take sugar. my sweet little sugar, sweet little sugar Good old Cliff Richards When I take my sugar to tea and veil it. Popmuzikanten wagen zich ook aan De muziek. Uh, Cliff is daar een van. George Michael hebben we zojuist gedraaid met een live uh, nummer. En uh, ja, ook Rod Stewart het waagt zich er natuurlijk aan. Die heeft een aantal American Songbooks uh, opgenomen. Ga ik straks ook wat van draaien. Maar is altijd lekkere muziek om naar te luisteren. Weet u nog, een muziek een muziekmozaïek op, uh, op de zondagochtend met Willem Duis, luisteraars. Kent u, weet u zich toch nog te herinneren? Nou, vast wel. En dan kwam er altijd dit soort muziek voorbij. Hier van Otterlo. Natuurlijk met Good Old Toets Tillemans. Dan zat je met je bakkie koffie met een moorkop op erbij of een stukje appeltaart. Nou, en dan was je aan het genieten hoor. Met Willem. En Duist natuurlijk.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 Schoot u helemaal vol, dan zeg ik, luisteraars, uh, dat, is, dat moet u helemaal niet doen. U moet gewoon niet vol schieten. Dan zeg ik altijd: dry your tears. Hè? Ofwel droog je traantjes nou maar. En daar heb ik hulp voor ingeroepen door het Stockholm Jazz Quartet. Dry your tears.